Baby, let me light your fire Hey baby, let me light your fire I'm ready for action, for desire Coming over to share some time with you I will do anything you want, whenever you like. Snap your fingers and I'll bite -a word is more than enough for me You can call me when you're lonely Call me when you're sad Call on me anytime you want, I'll be happy to make you glad. Because I love you a lot. I love you a lot, it's true. I do love you. Hey, baby, let me light you a fire. Hey, baby, let me light you a fire. Trigger, I'd be ready to go. Please, baby, please, don't say no. Take a chance, yeah, take a chance on me. I said, how about it? Hey, what did you say? Come together, don't run away. Really, really, really, really, really want to be with you. You can call me when you're lonely. Just call me when you're sad. Call me out of bed in the middle of the night. I will be happy to make you glad. Because I love you a lot. I love you a lot, JJ. I love you a lot, JJ, JJ, JJ.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 I love you a lot, Jet Jet. I love you a lot, Jet. And I'll be happy to make you glad. Happy to make you glad. Happy to make you, happy to make you glad. Hey baby, let me light your fire. Yeah, yeah, yeah. Hey baby, let me light your fire. Hey baby, let me light your fire. I'm ready for action. Hey baby, let me light your fire. Now. Zo, daar zijn we weer. Jeetje. Dat, uh, dat was Ido. woont hier aan het eind van de straat. Maakt uh, prachtige muziek. Hartstikke mooi. Van. Helemaal is eentje. Guus, die zit er ook weer. Ja. Dag Guus. Hé hey, Jeroen. Hey Guus. Jeroen. <laughs> en uh, uh, hoe word ik nou, is er ook nog een muzikant uh, aan die de deur aan het krabbelen? Uh, ja, die gooit steeds de deur dicht, dus ik ren steeds weg heen en weer. Het is maar goed dat het rug zijn, want anders zou ik dat nooit voor elkaar krijgen. <laughs> ja, ja, Ja, maar die, die, die komt zo, die heeft ook ja. zijn instrument. Het uh, ja, ja, ja. klinkt een beetje raar, maar... Die heeft, zijn, uh, instrument bij heeft zich. zijn instrument bij zich. Ja. Goh, nou mensen. Dat, uh, de World uh, boek het voort. Ja, dat wordt ook steeds vager voor mij hoor. Ook uh, hier in uh, Nederland, ja. uh, in de Tweede Kamer. Het ja, is soms helemaal een uh, spektakel wat er allemaal kan gebeuren. Van, uh... Maar ik begrijp helemaal niets van, van, van, van, van zo'n minister. die allerlei onderzoeken laat doen. die ook zegt wat de uitslag is van die onderzoeken. en daarna. met een of andere rare halfslag de oplossing komt. van dat hij dat allemaal nog eens gaat onderzoeken. Nou, kijk, ik denk. Ik... En ik denk van die onderzoeken zijn toch al geweest of zo. Of, uh... Ja, volgens mij. Ik, ik, ik heb sterk het gevoel dat onderzoek. dat is ook uh, een. Uh... Dat is een uh, dat is een time-out. Als je iets nou niet helemaal, niet, niet een beslissing wilt nemen. Okay. En zo'n uh, zo zo'n Tweede Kamer zit je toch aan te kijken. van kom nou met iets? Ja. Dan is er één ding wat je altijd kunt zeggen. Dat is we gaan onderzoek doen. En uh, zo heb ik wel eens een keer een programma mm -hmm. gezien. En dat ging dan over de, de, de zo gewenste of ongewenste. hangt vanaf wie er naar kijkt. Uh, tweede maasvlakte. En uh, daar was inmiddels de stapel onderzoeken die reikte tot aan het plafond. Daar was, ik geloof, 40 miljoen ingestoken. Ja. Dus er zijn een hele hoop bureautjes. hebben daar prima jaren van gedraaid. Dag Wouter. Wat goed jongen, wat leuk. Dat moesten de voor en op de valrepen en alles. Ja, dat, uh... en dat mag jongen. Er staat al een microfoon voor je klaar. Heb je een volgende hoedje op? zie je maar dus dat, dat is eigenlijk, Guus, wat ik denk, wat, wat een van de... Van de dingen is die dus zo maken dat onderzoek zo vaak gedaan wordt. Dus het is het uitstel. Je kunt weer, hè, misschien hopen mensen soms op bepaalde uitkomsten. Misschien doen ze zelfs hun best om bepaalde uitkomsten te beïnvloeden. Om, hè, om, of, of in ieder geval de interpretatie van de uitkomsten naar hun hand te zetten. Uh, dat. Maar het is vooral een soort ding waar in de goede omgang kan je tegen onderzoek toch nooit nee zeggen. En uh, ik denk dat dat de reden is van, uh, dat er nog meer onderzoek gedaan wordt. Ja, nou er is afgelopen, voor, vorige week om precies te zijn, is er een onderzoek gepubliceerd wat mij ook een beetje verbaasd is. Van, het lijkt dus, hadden we eigenlijk al kunnen weten, want ik ken zoveel mensen die allerlei middelen gebruiken. En dat zijn allemaal andere mensen en die gebruiken allemaal andere middelen en allemaal voor een ander pleziertje zal ik maar zeggen. Maar het blijkt dus dat mensen die dingen gebruiken... ...dat die ook sowieso al technisch gezien anders functioneren in hun hersenen. Wist je dat? Dus dat je waarschijnlijk van jongs af aan al... al voor... ...aanleg hebt... Voor, ...voor dat soort middelen. En nou weet ik dus bijvoorbeeld van, van Zuid-Amerikaanse volkeren... ...waar we mee samenwerken... ...weet ik dus in ieder geval... ...dat zij ook al op jonge leeftijd... ...zoeken shamanen... ...andere jonge mensen die... ...die die vaardigheden zou kunnen oppikken. En van die shamanen weet ik in ieder geval... ...die gebruiken meer dan wat ik zou durven überhaupt. Dan, zou, dan ik, zou het zelfs genetisch bepaald kunnen zijn. Dat zou heel veel kunnen, want, want ze zoeken... het ze blijft, wel blijft wel vaak ook, ook in de familie. Ja. Hè? Dat is dus van ja. vader op zoon... moeder uh, uh, nou, er zijn dus ook waar het anders werkt. Hè? Die zoeken dus echt gewoon... Uh, ...bij andere families als ja. ze in hun familie niemand kunnen vinden. En dat schijnt dus heel uh, gebruikelijk te zijn. En dat... Als ik dan dat onderzoek ernaast leg van dat je al van tevoren een andere aanleg hebt, dan vraag ik me af van waar zijn we mee bezig van als, als we dan zelf willen gaan bepalen of dat wel of niet kan en zo, Terwijl er zijn mensen met andere gebrekken in hun hoofd of wat dan ook, of andere voordelen in hun hoofd. Het is maar van welke kant je komt tenslotte. Uh -huh. En die krijgen er een pilletje bij of een pilletje voor of een pilletje tegen, maar... Ja. Dat, dat moet toch ook gewoon normaal acceptabel zijn. Ik kom namelijk nooit dezelfde mensen tegen, echt niet. Iedereen heeft toch weer een andere aanleg voor andere dingen. Ik ken mensen die, die willen doorgaan een jointje roken, maar die worden er zo paranoia van als ik weet niet wat. Ja. Nou, dan lijkt me niet dat dat echt gunstig is of zo om dat te doen. Nee. Ja, ik weet niet. Ik ben maar een leek hè, op dat gebied. Nou ja, dan is het ook, ook niet lekker om te doen. Weet je? Ik ken van, uh... mensen die denken juist... Ik ken zelfs iemand die heeft een als gevleugelde uitspraak... Ja, daar krijg ik zo'n lekker soort hoofdpijn van. Dan denk ik van... Ja, nou, ik kan er een heleboel bij voorstellen. Maar soort, uh... dat heb ik nog nooit meegemaakt. Gelukkig maar. Want zou ik er direct mee gestopt zijn, denk ik. Een soort SM wordt dat dan. Ja. Ja, wie ja, weet. Het kan zijn dat die toch ergens iets mist... en dat toch nodig ja. heeft of zo. Ja, je hebt natuurlijk wel... Het verhaal wat ik vaker heb gehoord: uh, dat mensen met ADHD of ADD of dat soort uh, neurologische stoornissen zijn, geloof ik, dat die eerder uh, kansen hebben om verslavingsgevoelig te zijn. En dan als je het omdraait, veel junkies die uiteindelijk in een uh, kliniek terechtkomen, die blijken ook zoiets te hebben. Maar ja, ja maar het is dat dan is... nature of nurture? Dat weet je dan ook niet precies. Nou. Maar toch is dat verband er wel ergens. Ja, maar dat heeft, heeft ook wat te maken met, van, je hebt mensen die denken dat je drugs gaat gebruiken ergens om. Ja. En zo is het bij mij in ieder geval nooit gekomen. Dan, dan Ik ken dus... mensen die zijn... Ja nee het ging zo rot en zo. En toen ben ik dat maar gaan proberen. En dat maar gaan proberen. Flusterig. Dat zou voor mij ja. dus nooit een idee zijn. Van, God dat ga ik dan. Ja. Ik voel me al kloten weet je. Dan ga ik iets onbekends. Ga ik ook nog even experimenteren. Dat zou ik dus nooit doen. Ik voel me happy. Oh, dat kan er nog wel bij. Zo is het bij mij gegaan eigenlijk. Dat, dat is natuurlijk hoe het gaat. Maar ja. ik, ik zie nog wel een ding. Dat, want kijk, als je zo zegt... Ik voel me kloten en uh, ik wil daar wat aan doen. Dan is het echt demping die je zoekt. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook heel vaak te maken met... Een soort van... Uh, dat het proefondervindelijk ontdek je van... Waarschijnlijk zonder dat je je dat helemaal bewust bent... Wat dat dan is... Mm -hmm. Denk ik dat bijvoorbeeld veel mensen met uh, latente ADHD of, ja. uh, of al vol uh, aan de oppervlakken... En ADHD vind ik ook zoiets raars. Dat is een hele nieuwe ziekte. Die hebben ja. ze pas uitgevonden nadat ze Ritalin hadden. Nee, serieus. Ze hadden Ritalin en toen pas kwam ADHD. Maar, ja, maar anders is dat toch niet te verkopen. <laughs> ja, dat is waar. Maar los, los daarvan heb ik, zo, heb ik ook veel mensen <laughs> toch uh, wel gezien. Waarbij ik zelf sterk het gevoel had dat ze dus erachter waren dat het voor hun... een middel, bijvoorbeeld... bij, bij dus hyperactiviteit, cannabis... een middel is... wat toch als een geneesmiddel uitwerkt. En dan denk ik dat... zeker als die mensen dat vroeger... met een experiment gebruikten... dan zijn ze zich dat helemaal niet bewust geweest. Maar onbewust merk je van... hé, hey, ik vind... En ik, kom beter in... ik, ik functioneer fijn... of ik, ik, voel, ik vind dat lekker. En ik denk dat op die manier wel... Uh, vrij vanzelf een, een soort van selectie plaatsvindt. Ja, maar dat hebben we ook mensen. gezien. Als je die curves kijkt van gebruik... Weet je wel, na het na veertigste je levensjaar loopt dat zo uh, pal achteruit, weet je wel. Terwijl ik ken mensen die zijn 70 en die roken nog. Ja, hè? Snap je? Dus dat hoort toch meer bij die mensen dan. Ik zou het ook niet weten. Willem zelf, die rookte uh, nog jointjes. Die, oh, dat mocht ik niet zeggen. Willem. Sorry, Willem. Andere Willem. Andere Willem. <coughs> Hier Dred, uh, Dred merkt op uh, ADHD werd al uh, door de oude Grieken beschreven, Guus. Kijk, nou dat vind ik leuk. Dat hey. taf... Vertel eens van... meer, Dred. Ja, daar ja, wil ik wel wat meer van weten, ja. Maar, We wat, worden wat, benieuwd. hoorden bij nooit wat, in ieder geval over ADHD, pas vanaf die ritalin. En toen bleek ineens alle kinderen te moeten slikken. Nou ja, het was natuurlijk ook vroeger uh, vond iedereen het doodnormaal dat kleine kinderen opgewonden standjes waren. Ja. Zo van, nou, die zit, is goed levendig. Ja, ja. En tegenwoordig zie van die dingen dat in schoolklassen... Ik zag eens een keer zoiets zo uit Amerika. En uh, als dan een kind. die, die kon niet stil blijven staan in de rij. En die moet gewoon. Uh, de, de lerares die eist van zijn moeder. dat zij dus met de jongen naar de dokter gaat. en dat die pillen krijgt. en anders wil ze hem geen les meer geven. Maar dan dus, ben ik blij dat ze mij niet gezien heeft op school. Ja, ja, want, ja, waarschijnlijk ja, ons ja, allemaal niet. Ik ben er super. Uh, dat ik toch even zo moet gaan zitten. en nou dan even zo. en dan ben ik er nog wel bij. Maar ja, je schiet me trouwens net iets te binnen. Dat mag toch in dit programma? Ja, ja, Pum. Nee, ja. En dat, dat ging nog even over dat vorige wat jij zei. Ja. Dat jij mensen kent die van jongs af aan uh, cannabis roken tot op late leeftijd. Ja. Dus het past bij die mensen. Ja. Nou heb ik een keer van iemand gehoord. Dat als een, uh, vooral bij kinderen schijnt dat zo te zijn. Als een kind ziek is en het heeft behoefte aan een of ander genezend kruidje. ...dan zijn er gelovigen of bijgelovigen die zeggen... ...als je goed zoekt, blijkt dat kruidje dan ineens te gaan groeien in je omgeving. Nou, dus in, in je moestuintje, meer in, in je tuin. Je. Ja, ja, ja. Desnoods tussen de bakstenen. En ik ken iemand, iemand die daar meer van af weet. Ja, Maya. Juist. En die dacht ik, is leuk dat voor is jullie ook om jullie een om eens uit te nodigen. Dat en dat, dat is ook dus een leuke, in. Ja. Maya is ook een leuke. <laughs> Oké. Okay. Nou, die zetten we op de lijst. Ja. Hm. Kijk, uh, Dred, uh, die uh, weet nou te melden Kijk. dat uh, bij de Grieken viel blijkbaar al op dat er een minderheid kinderen waren die extra druk en snel afgeleid waren. Oké. Okay. Hadden ze daar dan misschien ook een speciale functie voor, voor die mensen? Want daar waren ze vroeger ook altijd heel goed in. Mensen ja. met bepaalde eigenschappen, ook bepaalde dingen. Te, eh, daar, ja, sowieso dat bij die doen. Grieken, dat is al een merkwaardig volk, want bijna iedereen was slaaf. En als je dus Griek was, hè, want dan gingen ze pas zorgen je maken. Het gaat hier ook nog over kinderen van de gegoede klasse, neem ik aan, want... In het oude Griekenland was dat wel een beetje verdeeld. Bij de slaven hebben ze zeker dat niet opgevallen. Daar hoopten ze juist volgens mij dat ze veel drukke kinderen kregen. Dan konden ze heel hard werken. Oké. De wet heeft verder nog geen referentie hierover. Ah. Maar hij is dat tegengekomen bij zijn studie van, over ADHD. Oké. Okay. Het is natuurlijk een, he een hele interessante aandoening. En ik, ik heb ook vaak het gevoel dat het... Het zou wel eens verband ook kunnen hebben met onze uh, voedingspatroon. Dat zou heel goed kunnen. Maar bijvoorbeeld wat mij opvalt is van... Uh, ik heb hier dus nog steeds geen ADHD-café kunnen vinden in Utrecht. Terwijl in Almelo, waar Dred zit, hebben ze een ADHD-café. En dat houdt in dat je heel snel bediend wordt? Of? Uh, ja, Nou, het is speciaal voor ADHD'ers. En ik of, viel me dan op van waarom in Almelo is daar een speciaal café voor? Is, of is het, is het voor de, de klanten dat speciaal... Ik klanten, denk het wel. Het ...ADHD, ADHD dat, zo, dat het personeel er goed vanaf. tegen kan? Of wat je juist, zoals bij ciso. Ik zou niet denken, CISO, dat we allemaal aan het nou, Misschien komt Jochem Meijer daar geregeld een cabaret op eh, Oh ja, voor. dat kan ook. <laughs> ja, dan ben je ook ja. wel goed bezig. Ja. <laughs> Maar zou je daar niet ADHD'er van worden? Nou, vaak komt hij ook niet, hè. Dan is hij al drie keer geflitst uh, voordat hij moet komen. Dan ging hij weer veel te snel. Tja, <laughs> yes. Nou, ik, maar dat, dat wil ik je toch wel even noemen, want dat was. ik was uh, vorige week, uh, donderdag, uh, was ik gaan kijken in Den Haag, mm -hmm. bij uh, de Tweede Kamer. Ja, jij bent er echt geweest? Ik ben er echt geweest, ja. En uh, Dat was dan dat drugsdebat. Had iedereen op internet mee kunnen volgen? trouwens. Had gekund, ja, zeker. Ik heb het, want, uh, het namelijk gezien. Oké, okay. nou, ik heb het live okay. gezien. En het uh, eh, eh, bijzonder was ook van, uh, ik was goed op tijd, ik was vroeg weggegaan met de trein naar ja? Den Haag. En ik sta daar. En uh, wat verwekt mijn verbazing. Toen ik naar binnen wou. Toen stonden er dus iets van uh, 150 of 200 scholieren voor mijn neus. Die ook allemaal door de draaideur moesten. En door de metaaldetector. En <laughs> ik heb dus drie kwartier staan wachten. Ik heb het begin gewoon gemist. En dan echt... Uh, ja, je mocht ook niet voordringen, per se niet. Je zou, ik dacht eventjes bijna dat het, dat het opzet was. Want mm -hmm. op die manier zou je dus het democratisch proces ook goed kunnen verstieren. Door, bij een belangrijk debat ga je gewoon net een voorlichting doen met een hele school uh, die, ja. die daar naar binnen moet. En dan kan er dus niemand anders meer doorheen. Ja, wat ik, maar, wat <coughs> ik ook heel vreemd vind bijvoorbeeld, van, als je nou die partijen kijkt hè, van wie er voor en tegen is. Dan, we hebben een liberale partij in Nederland. Die heet de VVD. En die is libera liberaal. Ik begrijp, ik begrijp daar maar één ding uit. Hè? Dat is dat je een beetje vrij van, uh, dat, van uh, allerlei sodomieten wil zijn. Dat is wat ze zijn. vrije markt. Ja. Ook. Nou, als ze een vrije markt willen maken. Kijk, nu wordt de helft van alle normale legitieme transporten. Wordt gewoon nodeloos lastig gevallen dan moeten ze ook wel inkijken en weet ik veel wat want wie weet zitten er wel drugs in weet je hoeveel geld het scheelt als je dat niet doet ik wil wel even een rekensommetje maken. Wil je we. dat die drugs dan goedkoper wordt? Nou, de, die kun je toch ook gewoon vrij op de markt gooien? Ja. Kijk, in, in Zuid-Amerika op het ogenblik, zeker in Peru en Bolivia, en zeker de, de Boliviaanse president maakt zich daar heel hard voor. Die hebben Bully en ik ooit een keer in het echt ontmoet en de hand mogen schudden. Want die moest ons testen. Hij was toen nog voorzitter van de Cocaleros. Cocaleros. Cocaleros, die, die verbouwden cocaïne. Aha. Blaadjes. Blaadjes, hè? Aha. Dus ja. die had geen laboratorium of wat dan ook, nee. hè? Blaadjes. En die moeten daar verboden worden. hadden al 25 jaar geleden al verboden moeten worden. Ja. Terwijl, dat is al duizenden jaren daar punt één cultuur. Het ja. enige wat trouwens aan Bully en mij gevraagd werd of we inheemse bevolking waren, is of we wel eens muziek maakten en of we wel eens samen aten. Dan ben je inheemse bevolking. En toen kwamen we op een gegeven moment met een Italiaanse delegatie in gesprek... en in Italië blijken die coca-blaadjes wel te kunnen kopen. Oh. Gewoon in de droger, drogerijwinkel, uh, weet je wel. Dus waar je ook kruiden okay. kan kopen... Ja. kun je coca-blaadjes, die zijn ja. daar wel legaal. Dat valt daar niet ja. onder de wet. Dus ik had bedacht, van, als ik nou daar een vrachtwagen heen stuur... dan die helemaal vol, dat is legaal in Italië. Daar is normaal ook met Bolivia en Peru handel mee. Gewoon dan kun je de boeken nazoeken... Hm. Moet ik het toch naar Nederland kunnen rijden? Ik heb toch vrij in Europa met Europees ja, geld. Ja, ja. heb ik ja. iets op de vrije markt gekocht. Dat en die blaadjes. Ik weet hier zoveel mensen die het er een plezier met die blaadjes zou kunnen doen. Die mensen zouden nooit erover denken om cocaïne te gaan gebruiken of wat dan ook. Ik ken zelfs mensen. In Spanje heb je een soort tampasta inmiddels. Ook via een vaag bijregel op de markt. Dat heet Codent. Dus geen goede naam ja, he, en dat goeie is naam. dat is dus op basis van cocaïne ja. blaadjes coca blaadjes ja. ja en dat is daar in handen en ik ken nou mensen die gaan dus regelmatig naar Spanje om dat voor bekenden en vrienden en zo nou, het schijnt uh, heel, uh, heel goed uit te werken hè? bij sommige uh, tandvleesaandoeningen. Ja, zo. zeker een Ontstoken zo. tandvlees schijnt het echt uh, een te uh, Het is ook een hele leuke reclame. Het is een hele ja. leuke Boliviaanse reclame met een ontzettend mooi meisje. Ja. En dan, als je zo spranker wil lachen, gebruik je code. Ja. Nou, ik, uh, de Bolivia had toen uh, bij de uh, wereldtentoonstelling in Sevilla... Daar hadden ze een, een baal Coca ja. naartoe gestuurd. Maar die is in maar Die geweigerd. Ja, en ja, die uh, mocht er niet door. Die nee. mocht niet meedoen. Terwijl in Italië zou je die baal oh. Coca-bladeren zo kunnen exporteren. Interessant, interessant. Ja. Maar <coughs> waar ik eigenlijk. Uh, want je had het al even over de VVD. Oh, okay. Nou, die, die VVD die wordt dus. Uh, bij, uh, in zaken uh, drugs worden die uh, uh, vertegenwoordigd door de heer Teven onze ja, ja. uh, welbekende de... crime Officier, fighter Officier. law and order en uh, dat was wel een uh, opmerkelijk uh, moment dat, wij schoten daar echt, er waren nog een paar uh, mensen van onze branche ook, wij schoten er gewoon bij in de lach en dat ging erover dat de minister, die uh, minister Hirsch Balin van uh, Justitie, die had uh, uitgelegd uh, dat hij dus de, de grootshops wil gaan verbieden. En uh, daar ging hij dan ook ging die uitleggen hoe hij dat dan wou doen. En daar wil hij een aparte wet voor maken. Maar dat, dat is een bezopen idee. Ja. Dat in ieder tuincentrum ja. of in ieder boerenmarkt ja, kun je dat kopen. Ja, precies. Maar het wordt nog veel bezopen. Nou, wacht nog even. Van, uh, dus de, de, de, de man die legt uit dat hij daarvoor een, een wet wil gaan maken... Mm -hmm. Uh, en dan, uh, die wet die wordt dan een nieuwe wet en uh, die wordt dan zo dat, uh, die heeft betrekking op de hele keten dus uh, uh, van, van, van informatie, als ik het goed heb gehoord maar daarvoor zullen we echt nog de notulen van, uh, van het debat uh, ja. moeten nakijken, maar, want dat zou echt een wonderbaarlijke stap uh -huh. zijn, maar voor, als ik het goed heb gehoord had hij dus over de informatie. Nee. Waarmee je dus de know-how om te kunnen kweken. Dus dan moet hij hier een paar boeken in de kast. Nee dan uh, moet hij dus ook het internet gaan afsluiten. Dat, uh, precies nou dat wordt echt dat wordt wat. Maar dan, dat worden Chinese toestanden. Dan, dan ook de zaadjes. En, en dus uh, de know-how verspreiden. Het, het mensen duidelijk maken het hoe en het wat. In ieder geval hij heeft zijn wet uh, althans heeft natuurlijk die ambtenaren die maken dat. Maar die, uh, die wet, die wordt dus die heeft dan, daar kunnen ze op de hele keten eigenlijk ingrijpen. Dus dat boekje wat ik ooit geschreven heb, wordt dan een verboden boekje? Misschien ja, als ik het goed gehoord heb, dan zou je dat er wat op kunnen maken. Ja, dan ga ik binnenkort ook mijn kamp in mijn kast zetten, echt. Ja. Nou, dat, het gaat Zet ik dan wel een andere tekst in ofzo, op. weet je wel. Maar daar heb ik ook een strijd om te voeren. Hm. Nee, mijn boekje verbieden, dat kan helemaal niet. Maar dan. Uh, dan uh, hier zie ik ondertussen dat Dred is volgens mij zijn AD-studie. Uh, even in noodtempo okay. aan het uitbreiden. Maar ik, maar ik wil het even afmaken. Ja? En dus uh, Teven komt op een gegeven moment naar de microfoon. En die uh, vraagt aan de minister iets. Ik weet niet meer precies de nummers. Mm -hmm. Maar hij vraagt in ieder geval als kenner van verschillende wetten. waarom de minister het niet gewoon. Onder ...onder de werking van uh, artikel 10 of 13 ja? brengt. Uh, omdat dat toch, uh, dat, dat, dat is zo makkelijk. Uh, en dan zegt de minister van... Uh, ...nou, uh, dat wil hij niet doen... ...want dat artikel dat is bedoeld om, uh, om dingen uit lijst 1 mee aan te pakken... ...en dan wil hij niet op lijst 2 van toepassing maken... ...omdat dat dan verwarrend zou zijn. Maar, nee, nou komt uh, ja? de... Toen was Steven, die was dus helemaal een beetje aangeslagen. En wat hij dus zegt, je gelooft het niet. Hij zegt, ja, maar als de mensen dan geen cannabis mogen kweken, dan gaan ze marihuana kweken. Uh -huh. En wij, wij, wij zaten daar op die tribune en we schoten gewoon in de lach. Ik bedoel, van... Deze, deze man, die hebben we dus gewoon ook als, als vanuit de branche. We hebben pogingen gedaan om ze van informatie te voorzien. Nee, want uh, dat is verboden. Die wil die niet lezen. Maar, maar dan, dat, dan denk ik echt, dit is dan een onderwerp. Daar weet ik een beetje wat van. Ja. En dan vraag ik me meteen af van... Zou ze nou, als het over de JSF gaat of over de files of uh, net zo, woningbouw... Zou dat dan net zo vaag ja, zijn? Met dat net is dus, veel kennis, ja. Dat dus gewoon deze mensen in wezen... Te veel om handen hebben zou je bijna denken. We willen op deze 100 vierkante meter geen flat, maar we willen wel op 200 appartementen. Zoiets, dus dan zijn uh, het appartementen, dan kan die flat wel. In nee, dat hebben ze bij het stadion hier zo gedaan. Dan mochten officieel geen flats en zeker niet zo houden. De JSF dat is een joint strike fighter toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat kan dan ook niet meer. Nee, nee, nee. Nee, die, die J die moet er vanaf. Ja. Dat wordt uh, <lacht> alleen om aan een strike. Ja, zoiets goed. <lacht> Op zich wel handig een jointje wat je aan kan steken door hem gewoon langs de tafel te vegen, denk ik ineens. Ja. Kijk, kijk, kijk. Zo. Nou, hier al in al in uh, 493 voor Christus ja. <coughs> beschreef uh, Hippocrates een uh, wijze de, de grondlegger van de arsenaar. Daar nee? uh, ze allemaal nog een etop op afleggen. Een, uh, een, een toestand uh, vergelijkbaar met dat wat we nu uh, ADHD noemen. Dus. Uh, het uh, is toch wel. Uh, okay. Niet heel recent uh, dan. Dus... Nou nee, ja, maar ik viel mij gewoon op: pas vanaf dat er Ritalin is, komt het in de krant ook Oké, okay, dat is. Maar ja, de, kijk, daar hebben we. De we media. hebben we allemaal ook drukke kinderen in de klas gehad. Hè? Kijk we... naar onszelf. Dat is, dat, hier we, dat is echt de media. Ik neem aan dat mensen vroeger dat het hele extreme gevallen zijn geweest. Maar de media zijn ze nog niet zo ver gekomen om meneer Fred Teven uit te leggen. dat marihuana en cannabis. best wel een beetje best wel op elkaar lijken. Is. Maar als die nou, stel je voor dat hij die, die wetten wil veranderen. en dat hij zaadjes en zo allemaal moeilijk wil maken. dan raad ik nu iedereen aan om morgen naar het tuincentrum te gaan. of naar de Albert Heijn, want daar hebben ze ook zakjes zaad tegenwoordig. En dan. Zoek je op al die zakjes en op sommige van die zakjes staat ineens of blauw maanzaad, of je hebt ze ook nog met veel mooiere bloemen en dan staat er op papaver somniferum. Al ja, onthouden ja. papaver somniferum kun je gewoon overal kopen. Nou, en dat is klasse 1 hè. Het ja, is, ja. uh, is gewoon, dan heb je opium in je eigen tuin gewoon. Uh, en dat is productief, jongen, dat wil je niet weten. En dat is gewoon in Nederland legaal. He, als ze dus zo'n regeling willen maken voor die zaadjes en al die zaadjes en die zaadjes. Ze hebben in Nederland ook een regeling voor zaadjes van hennep die je wel mag verhandelen in grote zakken. He, want er zijn hier nogal wat boeren ja. in Nederland die verbouwen dat gewoon. Ja. Nou ja, dus kijk, ja. Het is het, het pijnlijke aan dit wat je dan ook ziet in zo'n... En, dat, en dat, dat is wat ik zelf echt wel jammer vind. Van, uh, als ik zie hoe, hoe thans het, uh, het debat in de Tweede Kamer gevoerd wordt dan... Helaas moet je toch zien dat, zeker de, van de regeringspartijen, eh, dat er een, een, een, een teneur overheerst die heel erg een, uh, gelijk loopt met die Amerikaanse voorontruk. Ja, maar het is ook graag een raar soort onkunde. Want ik las vorige week in de krant bijvoorbeeld: een, uh, een Joodse meneer, een, uh, een wetenschapper die uh, toraalonderzoek deed en zo. Die heeft. Uh, Ongeveer een beetje semi maar vastgesteld. Hij weet het nog niet 100 zeker, want hij was er niet bij. Dat Mozes en al die mensen, toen ze bazuinen hoorden in de woestijn en zo. Dat ze ook uh, wel degelijk zo stoont als een granaal geweest ja, moeten zijn. De ja, van acacia boon. Dat is bij mijn weten gaat nou, het dan ik heb over dmt-achtige middelen. Ik heb dat wel eens geprobeerd en dat is, uh, dat is een schokkend effect. Vooral omdat oh. je het niet verwacht. Want die acacia-zooi, die gebruiken ze dus ook in allerlei luchtjes. Hè? Ik weet uh -huh. niet... Uh, dus dat kun je ook bij de. Weet ik wel hoe, hoe zo'n drogisterij heet tegenwoordig. Zou dit nou voor, voor de echte CDA of uh, Christen Unie man voldoende zijn om te zeggen: uh, dit boek moet ook uh, op de brandstapel? Of? Nou ja, ik vind in ieder geval dat, uh, dat toch wel verder onderzoek uh, nodig is om te kijken of als wij daar in die woestijn zitten, dat wij misschien, hè? Misschien kunnen wij dat onderzoek doen. ...dat wij kijken of we dan bazuinen horen. Of wij ook die bazuinen kunnen horen. Ja. Ik, we moeten uitkijken, Guus, want ik denk dat als je die hoort... ...dan word je door, door deze godvaders van het christendom echt slecht behandeld. Nou, ik heb wel eens een keer iets van een Boliviaanse sjamaan gekregen... ...en die zei van, nou, je gaat grote roofkatten zien... En, slangen. en of het nou kwam omdat hij dat mij gezegd had of niet. Hè. Ja dat was aan maar, maar rond. Ja ik heb ze nog nooit zo levendig voor me gezien. Maar niet bedreigend of zo weet je wel. Meer als een soort uh, jungle boek. Wat aan je voorbij gaat. Ja, ja. En die man kon daarna helemaal beschrijven wat ik gezien had. Of ik nou Goed, heel ja. hard op gezegd heb allemaal wat ik gezien. Dat zou allemaal kunnen. hè ik ja. laat alles lekker in het midden. Maar ik vind het wel vreemd dat iemand anders die hetzelfde gebruikt heeft. Zonder mij erbij. Zonder die andere man erbij. ...dat hij wel dezelfde ervaring had zonder het hele verhaal. Die hoorde dat verhaal en die zegt, ja, maar dat heb ik ook meegemaakt. Ja, dat zijn dingen die gebeuren. Dat, zijn... dat is toch ook bijzonder? Want je hebt dus in je hoofd wel allemaal sleutelgaatjes... ...waar al die sleuteltjes in passen. Ja, zeker. Waarom hebben wij die sleutelgaatjes waar dat allemaal in past? Maar die minister... Ah. ...omdat wij bij de natuur horen, Gus, nee, eigenlijk... Oh. ...die minister Teven... Ja. Weet hij dat ook van die sleutelgaatjes? No. Nou, meneer <laughs> Teven, ik denk, Steven, ik denk hij dat ze hij vooral ik. door sleutelgaatjes kijkt. Of hij ja, dingen ziet ja. bij anderen die, waar hij die iets van kan zeggen. Dat hij dat gewoon, uh, hè, van... Uh... Nou, jongens en meisjes, <laughs> ja. allemaal naar peephole.com. En dan... Wouter, uh... uh, je, je hebt je gitaar meegenomen, zag ik. Uh, Whitehouse.com is ook leuk. Whitehouse.com. Dat is ook leuk. Ja? Nou, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik denk dan meteen aan het Witte Huis. Ja, en gewoon iedereen. Aan de... Maar ze zijn vergeten dat te registreren. Het is dus oh. dus een hele grote oh. seksclub <laughs> Ja, ik kan er ook niks aan doen. Zal ik. Uh, ik, ga, ik zal uh, even een microfoon. Uh, even uit. een microfoon erbij zetten. Uh. Dan kunnen we die nemen. Ja, precies. Uh, die staat al op een voetje. Een soort onhandig voetje. Maar ja, dat moet het kan wel. Peng bang, wow. bang En dan. Uh, dat is dan deze. Ja, nou, nu niet. Nu nog, oh, nu nog niet. Nou. Kijk, uh, Red Red. Die heeft de Acacia gecombineerd met Harmala. De Harmala, daar zit dan uh, zo'n uh, mao remmer ja. in. Dus die zorgt dat die DMT uh, ja, goed werkt in. als je die uh, inneemt. Ja. Dus uh, van. Uh, volgens mij hoor ik je, Wouter. Oké. Okay. Nou, ik ben niet alleen, want ik heb mijn gitaar bij me. Maar geen medemuzikanten. Dus. Uh, oh, oh. Dat is niet iets wat ik iedere dag doe, in mijn eentje spelen. Nou, <laughs> ook niet vijf. om de dag. Zullen we daarmee beginnen? heel apart om ja. uh, van een drukke dag door de regen, uit de bus snel die gitaar pakken niet wetende of die al gestemd is of niet <lacht> en ook het... nog eens wat spelen erop, heel vreemd maar het werkt, maar het werkt goed en het is hartstikke mooi man ja. ik vind gewoon de, de dynamiek zo mooi van dat uh, live uh, gemaakte ja. geluid, dus het is dus toch nog beter dan die mp3'tjes ja dat vind ik dus ook, uh, ongecomprimeerde wouter het heel fijn. Hé, hey, maar wat moet die meneer Leers nou eigenlijk... Uh... Ja, die meneer Leers, die heeft natuurlijk nou een, uh, een probleem. Dat uh, nu die coffeeshops niet verplaatst mogen worden in Maastricht... Uh, ...staat dus gewoon dat hele plan. En daar zijn ze echt al jaren mee bezig. Dat, uh, dat komt een beetje op de tocht te staan. En uh, hij heeft altijd, uh, in wezen altijd gezegd van... Uh, met de mogelijkheden die hij had dat dat niet voldoende was om op te treden zoals het een ware burgervader betaamt. En dat hij daarom koos om het dan maar goed te regelen. En ik vraag me dus af of dan nu de situatie die dan zo ontstaat of dat dat leidt tot verder... Uh, ...een soort conflict tussen Leers en uh, het centrale gezag in Den Haag... ...of dat nu dan uh, uh, vanuit Den Haag wordt gezegd... Uh, ...meneer Leers, u heeft een, uh, hier komt een pot met geld uh, uw kant op... ...en uh, ga nou maar gewoon optreden. En dat zou de situatie natuurlijk uh, totaal veranderen. Dus wat dat betreft... Ja, maar ja, die jongens en meisjes daar, die wonen toch gewoon in Nederland... Het ja. probleem wat ze daar hebben is vooral met mensen uit België en Duitsland. Ja. Nou, dat is natuurlijk dat is nog ook een zaak die uh, in die mm. zin... Uh, uh, nog uh, loopt uh, en dat is of het met in de huidige uh, situatie van Europa of het mogelijk is om uh, onderscheid te maken tussen uh, ingezetenen en niet ingezetenen. Dan dus, moet je je paspoort laten zien. Uh, dat dat dat minstens ja dat uh, ik weet niet hoe je dat anders zou moeten bepalen van uh, dan moet je dus laten zien dat je uh, in Nederland woont ook hè, eigenlijk van. Uh, dus dan, ik weet niet hoe dat dan is voor een Nederlander die uh, bij uh, de EU werkt en in Brussel woont of zo. Of die dan ja. ook nog in uh, Maastricht. Want uh, politieagenten mag, mag, mag, mag geen jointjes meer roken. Ja. Dus die zou je eruit kunnen halen nu. Militairen mogen het volgens mij ook niet meer. March of C geloof ik alleen. Oké, okay, maar in ieder geval. Ik was maar maar, iets mee. Er is in ieder geval ergens zo'n grens hebben ze aangebracht van wat wel en niet uh, kan. Maar een minister mag wel gewoon een jointje roken. Ja, ik denk het wel. Ja. Dat, uh, ik heb nooit gehoord dat dat niet mocht. Nee, nee, maar het schijnt heel slecht op je cv te staan als je dat vermeldt. Ik voel het wel, ja. Dat, uh... En ze hebben allemaal dan gerookt en niet geïnhaleerd. Of één keer gerookt en niet lekker gevonden. Zoiets, hè. Ja. Maar ze vinden wel cocaïne in de Tweede Kamer op alle toiletten. Ja, maar dat vinden ze overal. <laughs> ja, uh, dus, uh... op de wc-bril. Op de wc-bril, ja. Moet je voor... Moet je voorstellen... Hm? Moet je, je voorstellen, gewoon, ja. van wat een onbehoorlijke gasten dat zijn. Wie gaat er nou versnuiven van de wc-grill af? Ja, dat lijkt toch heel onsmakelijk trouwens. Je neemt toch je eigen poedendoos mee? Zoiets zo. <laughs> maar sowieso, ik, ik, Soms dan denk ik van uh, dat die, die tests waarmee dat gebeurt dat die dermate gevoelig zijn, ja. dat uh, dat gewoon bijna overal alles wel uitslaat. Die test is in ieder geval gevoelig genoeg om aan te tonen dat in Coca-Cola wel degelijk echte coca-blaadjes verwerken. Kijk, Weliswaar kijk. van een plant met heel weinig cocaïne. He, want het is feitelijk de vezel coca, zal ik maar zeggen, Aha. uit Ecuador. Niet dat ze daar vezels van maken, maar om het even te vergelijken met hen. En daar hebben ze gewoon van Coca-Cola hele grote velden. En Coca-Cola is misschien wel een van de grootste redenen om het juist zo moeilijk te maken om eraan te komen natuurlijk. Maar ik, ik, ik, ik heb dus enige reserve. Ik, ik, ik vind het op zich wel grappig zulke uitkomsten natuurlijk van zo'n test. Maar ik heb wel enige reserve bij hoe dat nou zit. Omdat er zijn ook wel eens van die onderzoeken gedaan en daar hebben ze het... Hebben ze het, het afvalwater gemonitord? Ja. Ik geloof een keer in Londen en ik geloof ook een keer in Milaan. En uh, dan op basis van wat ze daar aantroffen kwamen ze ook op enorme schattingen van het uh, cocaïnegebruik. Dus uh, het kan ook scannelijk... zijn dat er gewoon enorm veel politieinvallen waren en dat wc's dicht in de buurt dat, waren. Dat uh, en dat ook. iemand om, Omdat ze natuurlijk ze zoeken ja, het naar de een of ander. Op dat of moment ander. iemand een pontje weggespoeld. So, en dat staat dan meteen, want ja. ze zoeken natuurlijk naar een residuutje van iets wat je een heel klein beetje ja. uitscheidt. Dus inderdaad als iemand daar zijn stash ja. snel door de play haalt waarschijnlijk is het dan gewoon de schatting na. Alsof het uh, duizend keer zo veel is geweest. Maar uh, dat blijft een vraag voorlopig. Ja. Het is in ieder geval wel opvallend. En het, het is in ieder geval zo dat ja. <coughs> er zal wel iets zijn. En uh, eh, gezien de, de, de sferen waarin het middel uh, gebruikt wordt en wat voor mensen dat zijn. Uh, is de kans dat er inderdaad... Uh, een beetje ADHD-achtige politici rondrennen die duizend dingen tegelijk doen en daar een lijntje bij nemen, die kans is heel reëel. Dat, uh, ja, bij de hoge ambtenaren in ieder geval ja, nog reëel. Uh, <laughs> die kans is denk ik net zo reëel als dat iemand met zijn BMW harder dan 100 rijdt. Dat zo. denk ik ook, ja. dat, uh, <laughs> wel kan een BMW wel, een BMW wel harder als men. Nou, wel, hè? En ik zag. Er <laughs> ligt er al heel cocaïne erin. <laughs> oh, <shit. laughs> nee, maar. Nou, zag ik, ik zag vanmiddag net iets, hè? Om een uur of uh, vier liep ik door de stad over de, de Witte Vrouwenstraat. Ja. En ik hoor in de verte sirenes. Dus, uh, oh, nou. ja. En. Uh, die komen steeds dichterbij. Die komen dus uit de richting van de Beeldstraat. Witte Vrouwenstraat, Voorstraat. Ik was nog net op de Voorstraat. En wat verbaast mij, er komen dus twee zwarte BMW's aan. Met van die zwaailichten, blauwe zwaailichten ja. die in de auto's zitten. Achter de ruit mm -hmm. zit dat. En ik keek, en, want ik dacht zit er een arrestatieteam in ofzo. Maar er zat in elke BMW zat maar één bestuurder. En het waren er twee. En die gingen dus zo snoeihard over die voorstraat dat je bijna het gevoel had dat ze het ronddeden. Want toen ze dus langs dat stukje waren bij de plompe torenbrug, mm -hmm. waar, waar het even zo ja. smaller is in de bocht, daar trapten ze me toch op het gas. Dat was niet normaal meer. Ja, maar anders wordt het patat koud. Zoiets. Dat zou kunnen, ja. Maar ja, dan, dan, dan, ik. Het hele ja, jij uh... kent die scene tenslotte, dus. Maar ik, ik vind dat, ik, en ik heb dat namelijk al een keer eerder gezien, Het uh, was een, een paar jaar geleden. Daar zag ik een heel rijtje van die zwarte karren, ook met van die flitslichten die dus op de een of andere manier uh, lijkt het alsof ze achter de voorruit zitten. Ja, ze zit zitten achter de voorruit, ja. bij de bijrijder. En, dan, en die, die, die, die, die, die koersen dan volle snelheid ergens rond en ik... Dat, bij mij dat roept meteen associaties op met van die uh, van die hele geheimzinnige films en zo. ik weet niet wat dat is. ik heb het in ieder geval twintig uh, jaar geleden heb ik dat nooit gezien. nee nee nee, maar het lijkt hier ook steeds meer op het Rusland van vroeger, dus. Uh... Vind niet, Ik vind dat wel namelijk. Er werkt bij ons iemand uit het Oostblok en die, uh, die vindt het hier nog erger dan dat het communisme waar hij voor gevlucht is was. Ooit, weet en heeft wat? het dan te maken met socialisme wat men wil bereiken in Nederland? Nee, nee moet het, moet het, heeft echt met, het heeft te maken met controle die ze willen hebben over mensen. Ah. En als jij maar veel van dit soort dingen ziet, net als veel helikopters in de lucht helpt ook altijd voor je gemoedsrust. Uh -huh. En He, dat heeft dus in dit geval niks met uh, drugs te maken wat mij betreft. Het heeft alleen maar te maken met hoe lekker ongelukkig je ervan kan worden. Ja. En, en je denkt dat er iets aan de hand is. Nou, Want en... je dacht toch met die sirenes dat er wat aan de hand was. Ja zeker. Gewoon... Nou er zijn dus twee chauffeurs, alle twee in hun eigen auto. En die hebben dus politieescorten. Nou varen kan het niet weet je wel. Normaal zou ik daar de politie op afsturen op zo'n vage situatie. Ja, eigenlijk wel hè ja. Ja, nou maar ik je hebt goede kans dat het gewoon een minister is... of een hoge ambtenaar die op bezoek is in Utrecht... die opgehaald moet worden nu. Oké, okay, ja. Ja, ja precies. Dat dus is het, het kan niet heel zin. gewoon zijn. Ja. Maar ja. dat kunnen ze ook heel gewoon ja. doen eigenlijk. Maar ja, ik, ik, toch merk, ik merk bij mezelf dat het, uh, het, uh, het doet iets... en dat... Uh, ik zal niet zeggen dat ik er nou meteen bang van word ofzo. Maar het, het doet wel nee, iets het wel stress. Het, het, van dat je denkt, wat, wat, wat is dit? En dat is een ik, ik, ik, ik heb dan ook het gevoel van, ik, ik zie iets veranderen. En dat is een teneur waarbij meer en meer, en dat, dat wordt ook dat wordt nog eens versterkt als je ziet hoe dus uh, vooral de, de dames en heren van de regeringspartijen op het moment praten over bijvoorbeeld het onderwerp drugs. Dan zie ik dat er meer en meer een soort uh, sfeer komt. Waarin eigenlijk. Uh, er wordt zoveel verboden en er worden zoveel regels uh, opgelegd. Dat eigenlijk ben je altijd, altijd wel ergens in overtreding. Ja. En dan schuiven we heel Zoals langzaam. Als je een boek schrijft. Dat heb ik nou gehoord, ja. Ja, maar dan, wat namelijk wat praktisch dan gebeurt... ...is dat heel langzaam schuiven we naar een situatie... ...die is omgekeerd als die die altijd zo... Uh, ...ook bijvoorbeeld in films uh, wordt, wordt, zo wordt neergezet... ...van dat is dan je zekerheid... ...en dat is dat je bent niet schuldig aan iets... ...totdat het tegendeel bewezen is. En zou we, zo moeten zijn. Zo zou het dan moeten zo. zijn. En nu zie ik een soort verschuiving... ...waarin meer en meer uh, belanden we in sferen waarin eigenlijk is altijd iets niet in orde. En dan kom je dus heel snel al in een soort willekeur terecht. Want dan, vervolgens, dan wordt dus de reactie van, ja, maar je hebt je goed gedragen, je ziet er goed uit, van, uh, dit, we doen niks. Maar het houdt dus eigenlijk in dat je komt op allerlei punten terecht waar iemand... ...eigenlijk altijd strafbaar is. En dat, dat vind ik een, een hele kwalijke ontwikkeling. En dat is ook waar dat met het drugsbeleid... ...als deze mensen echt hun gang kunnen gaan... ...zoals ze dat nu van plan zijn... ...dan zie je ook dat er meer en meer verboden wordt. Nou, We weten allemaal, en dat, dat is ook door... door, door Eigenlijk door, dat door allerlei mensen, onderzoekers, maar ook politici al vaker toegegeven van dat de, de woord om drugs die is al lang verloren en zo'n woord kun je niet winnen omdat mensen hoe dan ook middelen blijven gebruiken. Nou, Je maakt ook mensen in productiegebieden, maak je ook op een onwaarschijnlijke manier een soort van rijker waar ze dus allerlei andere dingen mee kunnen doen als wat normaal logisch is, Want het is geen wit geld, hè? zal ik het even duidelijk maken. Het is heel moeilijk om daar gewoon legaal een huisje voor iemand die je wil helpen te bouwen. Ofzo. Ja. Terwijl Wat? er was iemand in Colombia die deed dat. Maar die dat... bouwde een hele wijk gewoon voor arme mensen. Uh -huh. Dat was wel drugsgeld. Ja. Daar is hij wel doodgeschoten. Maar, dat, maar dat, ik, vind dat, ik vind dat zelf een, een problematische ontwikkeling. Dus dat je streeft naar een situatie waarin eigenlijk zoveel dingen verboden zijn. Dat het, hè, net zoals dat leers eigenlijk zegt van. kijk eens, ik, ik kan dit helemaal niet aanpakken. Dit, dit boek het overal om me heen. Ja. Ik kan het beter, ik kan het wel regelen met, voor, met datzelfde budget. En eigenlijk is dus toch de keus van, uh, van veel politici is van uh, maakt me niet uit, uh, we maken het toch strafbaar. En ik, vind dat, ik, ik heb zelf het gevoel dat, uh, dat er ook tijden zijn geweest waarin veel <coughs> pragmatischer werd gekeken... ...en er bijvoorbeeld veel minder dingen op touw werden gezet... Uh, omdat ze al wisten van ja, maar dat kun je niet handhaven. En het lijkt alsof meer en meer dat er niet toe doet. Uh, gewoon van nee, maak het nou eerst maar strafbaar. En dan zien we straks wel wie we ervoor oppakken. Kunnen dit niet handhaven? En dan krijg je dus heel, ja, dan krijg je on, hele erg ongelijkheid. Jongen, kijk, voor, vroeger, hè, toen er nog geen coffeeshops waren. Konden wij toen aan de hasjes komen? Nou, wel degelijk. Maar konden wij toen ook aan andere dingen komen? Nog veel makkelijker. Kijk... Ik, ik zou een voorstander zijn van ik wil een heroïnewinkel winkel hebben en ik wil een huiswinkel. Ik wil het niet in allemaal dezelfde winkel hebben. Want uh -huh. dat lijkt me een beetje. Het zijn ook hele andere mensen, hè, trouwens. Ja. Dat is ook handig om te weten dat het een ander soort mensen zijn. Je hebt een andere reden. We hadden laatst nog een gast hier die ook al duidelijk aangaf van, nou, die komen met een hele andere reden. Komen ja. die in contact met drugs? En dat is wat ik net ook al zei van, ja, die hebben iets waar ze voor willen vluchten of. ...iets waar ze heen willen... ...dat maakt mij niet uit hoe je het wil noemen... Uh -huh. he, want het is wat mij betreft alle twee hetzelfde... ...en dat proberen ze dan zo te doen... ...en daardoor is er geen eigen controle ook meer... He. ...want je denkt het is een weg ergens heen... ...terwijl ik ben nooit drugs gaan gebruiken... ...als weg ergens heen... ...ik bleek wel ergens op hele leuke dingen te komen... ...en ik weet niet of ik daar gekomen was... ...zonder die drugs... ...dat okay, vind ik dus ook nog heel, heel belangrijk... En wat ik be ...jij zegt inderdaad... van ...door die drugs... Uh, ben ik bepaalde paden ingeslagen. En je, ja, ben je makkelijk je op bepaalde paden terechtgekomen. gekomen. Ik was nooit... Kijk, ik, ik heb nu een van de grootste genenbanken... in Europa in ieder geval. Dat zou wel eens in de wereld kunnen zijn, maar... in Europa. En ik was nooit, nooit in die plantjes verzeild geraakt. Waar het niet dat mijn hele jeugdliefde... was die, die lullige, leuke hennepplantjes. En toen had je nog uit alle landen van de wereld werd nog hennep aangevoerd. Ja. Tegenwoordig is het nederwiet, nederwiet, nederwiet, nou, nederwiet. Dat is ook wel maar een, is moeilijker aan te komen ja. in ieder geval. Kijk, vroeger maar, had je gewoon Ghanese en Thaise en dat. Maar ook als je Mexicaanse. Dat, uh, als ik dat nu, uh, wat jouw ervaring, als ik die weer even doortrek maar die naar, een, lijken naar, niet naar op drugsbeleid. het ja? huidige drugsbeleid uh, en hoe het drugsbeleid en hoe ze het willen veranderen, dan denk ik even aan uh, wat vindt de regering? Uh, dan, dan het zichtbare gevaar. Waarom willen ze het drugsbeleid aanscherpen? Nou, dat denk ik zelf als eerste aan figuren uit de briezengeneratie. generatie Ja. En dat, dat, dat is misschien de kwetsbare doelgroep. Dat denk ik zelf. En, ja, maar die houden we er op een gegeven moment mee op. Wat jij zegt, van jij kan ermee een contact, je sloeg bepaalde paden. Ja. In. Stel je voor, er is geen coffeeshop, maar er is een straatdealer. Die trekt zijn binnenzak open en zegt: wat wil je hebben? Wiet of hash? Nou, dan kun je uitkiezen of heroïne of cocaïne. Nou, zo ging het vroeger wel eens. In ja. ieder geval hier op de beeld staat. Maar dan, weet ik nog wel wat adres wat uh, vroeger, uh, daar was geen scheiding. Jongeren joh. van die Britse generatie krijgen dan iets te veel keuze. Ja, die zouden dat allemaal Aangeboden. wel willen kiezen. Ja. En die willen dat allemaal wel kiezen. En kijken wat voor paden ze dan gaan bewandelen. Daar zullen ze achteraf misschien niet nou, ja. meer dankbaar voor zijn. Op het moment dat ze er geld voor nodig hebben, staan ze de volgende keer zelf op een andere hoek. Ja. Weet je wel, dat, het wordt er alleen maar steeds onoverzichtelijker van. Nou. Kijk, want je krijgt 1200 tussenhandelaartjes He, Niemand verdient er eigenlijk wat op. Dat doen ze nou ook niet trouwens. Dat is wel leuk voor mensen om te weten. Maar als je een koffieshop begint, ga er niet uit dat je miljonair wordt. Maar, dat is een hele andere tip. Ik wil hier nog wel even op inhaken. Want die oert, die uh, zegt ook wat dingen. En dan zegt ze op een gegeven moment ook van... Uh, het is een gezondheidsprobleem. Niet per definitie iets voor justitie. En ik denk dat daar zit een gedeelte van het antwoord ook uh, wat jij zei Wouter. Omdat uh, wat, wat, nu, wat je nu ziet is dat het hele, het hele thema... Komt meer en meer terecht bij justitie. Dus uh, meneer Hirschbalin, dat is de minister van Justitie, die, die gaat antwoord geven op bepaalde vragen. Uh, waar een aantal jaren geleden, tien jaar geleden, vijftien jaar geleden, twintig jaar geleden, dan had op die vragen de minister van Volksgezondheid antwoord gegeven. En die zat er nu ook bij, maar dan zie je dat dus bepaalde vragen, nee, die gaan beantwoord worden door de minister van Justitie. Ja, maar justitie is ook logisch, want als je iets verbiedt, dan komt het sowieso ja, op het Ja. De maar, maar dus de, ook, de, ook wat ik las, is dat dus, uh, want er is dus gevraagd uh, door de, voornamelijk door de oppositie ja. om dus uh, een nieuwe drugsnota te schrijven. En de, de vorige drugsnota, dat, uh, dat was uh, van uh, Winnie Zorgdrager. Ja. Uh, en dan. Uh, dat was in 1995, al een hele tijd terug. En deze nota die gaat dus komen uit de koker van justitie. En justitie is, uh, is niet bezig met het welzijn van mensen. Justitie is bezig met het, uh, met het maken van wetten en het handhaven van die wetten. Het, het creëren van regels. Nou, maar Dat is een handel... logisch gevolg, maar wat je dan wel hebt als justitie zich richt uh, op de onderzoeken en de uitslagen die er nu zijn... Dan moeten ze daar ook mee in gaan veranderen. Want er komen telkens nieuwe onderzoeken, nieuwe bevindingen over ja. de werkingen, uitwerkingen, positieve en negatieve gevolgen van drugs. En in welke mate zal justitie zich daarop snel kunnen aanpassen? Blijven ze bij de tijd? Nou, is het misschien verouderd Ik de gedachten daarover? Maar ik lijkt wel een raar soort uh, moderne islamiet dan denk ik. Van... Jij hebt die bazaar... Zo ziet je er ook een beetje uit. Je ja, hebt die bazuinen bazaar... uh... gehoord in de Voorstraat, hè? Ja. Ja, en daar kwamen die tien geboden toen uit. En volgens mij hebben we daar echt meer als schimmelgang. We hebben op een gegeven moment, hebben we er allemaal als mens zijnde. Hè? Want ik ga er dan nog steeds vanuit dat die van bovenaf komen dan. In ieder geval uit mijn eigen kop komen ze ook. En dat is ook bij mij aan de bovenkant. Soms lig ik en dan is het wat ja. anders. Maar voor de rest komt het bij mij ook van bovenaf. Dingen die je gewoon beslist niet kan doen. En er zijn eigenlijk maar een paar dingen die je echt beslist niet kan doen. Je moet nooit iets tegen iemand anders doen of zo. Nou, justitie is niet anders dan dat. Dit is het eerste vergrijp tegen de tien geboden. Ja, maar justitie bekijkt het tegen de crimineel. Voor. Nee, ze maken eerst zelf de crimineel. Op het moment dat ik ga zeggen. Hè, want ik ben dus een boer. En ik verbouw dus niet van al dat soort gewassen en zo. Waar je dan van zou denken: waarom zit hij in dit programma? Nee, die gewassen verbouw ik dus niet. Kijk, en dan krijg je dus al iets heel anders. Maar ik zit wel met bijvoorbeeld bepaalde rassen tomaten. Die, die mag ik niet eens naast mijn andere tomaten zetten, al was het maar ter vergelijking, wat in mijn vak heel erg handig is om dingen te kunnen vergelijken, want wie weet hebben ze wel helemaal iets nieuws niet, hè? en daar zit een, een patent op, en daarmee ben je, is het dus verboden voor jou. Zonder aan dat bedrijf geld te betalen. Om dat zo maar neer te zetten. En dat, dat is echt van de idioten. Want kijk boeren die teelden vroeger allemaal hun eigen zaad. En nu heb je er gewoon een heleboel soorten. Die mag je helemaal niet meer zomaar verbouwen. Daarom dames en heren nog één keer de tip. Papaver somniferum of slaapbol of blauwe maanzaad. Zaait het allemaal in uw achtertuin. U zult zien u heeft een prachtige achtertuin. En er zal geen één heroïne junk. Één bolletje van je plant stelen. Dat weet ik zeker. Ja. <laughs> Want heroïne junks die komen niet via heroïne in aanraking met die plantjes nee. En dat vond ik nog steeds het mooiste met die hennep Is dat je dat gewoon in je achtertuin kan Het kan op je balkonnetje Tegenwoordig kan het zelfs op zolder weet je wel Daar ben ik dan weer niet zo'n voorstander van Het kan wel, het kan wel ja. je hebt, Er is iemand die kwijkt binnen koffie Ja. het kan het is ongelooflijk dat het lonen. Nou, de grootste genebank voor koffie, die staat in Portugal. En in Portugal kun je echt geen koffie kweken. Dus daar hebben ze hele grote kassen. Dat nou moet je je voorstellen, in Portugal koffie. Koffie, koffie? Dat is een Europese product, hè? Nee. Zit je er weer klaar voor, Wouter? Ja. Ja hè. Het ken nog, net de, de tijd vliegt man. We nee, hebben uh, helemaal geen functie sprookje nou. Nee, hoor. nee, nee, dat. Uh, ah. de, helaas, uh, Arwen, uh, die, uh, die kwam, was wat laat thuis. Ze moest nog ontzettend veel dingen doen. Ze heeft me opgebeld uh, dat uh, ze zou nog kijken. Maar ze is er niet. Ik denk niet dat ze zo meteen nog binnenkomt stormen. Dus het sprookje houden we te goed. Uh, hou ja. goed. Dat wordt uh, de volgende keer weer. Maar gelukkig hebben we. Bouter. Wouter, weet je niet wat het sprookje is. Uh, nou, je kan, ik kan wel. Situ een... Saver. Als je eens wist, dat ja. is een titel van een liedje. Misschien gaat hij ook op voor meneer Teven. Uh, ja. Situ Saver. Ik ga het hij gaat, uh, proberen <laughs> te vertalen. Met, oh, wauw. Hey, gewoon ter plekke. Simultaan vertalen en gitaar spelen. De leraar in ja, ja, de Hij, Rindlop. hij Rindlop. doet het de gewoon. Vertalen al. naar uh, muzieknootjes. Alsof. Oh ja. De leraar in ja. de I mm -hmm. Een beschaafde muzikant. beschaafde mens ook. Ja. Goeie hoor, het is de tijd gevlogen, man. Hoe kan dat nou? Er zitten ook ineens heel veel chatters in. Je ja. hoort toch alleen maar dretten zitten hier? Ja, wat is dat? Ja, <laughs> ja, nee. nou, ik wel. Er zitten er nu al twee, drie of, of meer. Nee, joh. Het is echt verwarrend ik zie, er, ik zie er wel. He? Ze hebben ook allemaal wat te zeggen. Ik zie er wel zes. Een eentje is En Oh, een zeven. Jeetje. Nou. Ik, uh, het is alweer bijna tijd, man. Ik, uh, ik vind het wel heel leuk, die mensen hebben in ieder geval geluisterd, toch? Ja. En dan hebben er ook nog allerlei mensen geluisterd, die zien wij niet. En dan, uh, dan gaan ze zo meteen ook nog luisteren via bowwordradio.blogspot.com. Exact, kun je het allemaal terugvinden. Nou, uh, ik, uh, ik ben helemaal verguld, uh, Guus. Het, uh... Nou, het was ook, uh, ik heb helemaal nog niet gezegd wat ik wilde zeggen, dat is nog wat leuk ook. Tsjonge, oh, jonge. heb je volgende week ook nog wat te doen? Ja, hoe kwamen we ineens op die plantjes en zo? Is dat zo, toch allemaal, nou... Hey. <coughs> ik, ben... oh, ja, ik kwam vanwege dat ik ooit een keer een jointje ging roken en dacht van oh, ja. geinige ja, plantjes, ja, ja. zo kwam dat. Ja. Shit, wat is er toch gebeurd? Ja, toen, het is echt... Eh, eh, de hele wereld werd anders <laughs> voor mij. Ik ging ineens met mijn handen in de aarde zitten. en uh, echt. Terug naar waar je vandaan kwam. Hè? Ja, leerde ook veel meer van het weer. En van, uh, Terug naar waar je vandaan kwam. Voor je de rest van de, van de, de wereld. wereld. Ja, ja ik, ik, ik, ga, ik, ik ga alle luisteraars uh, hartelijk uh, bedanken. ...voor uh, het luisteren. Ja, daar mag nog twee minuten over doen. Dus. Ja, maar die loopt toch voor? Nee, ja, nou niet. Nou niet. Nee, er zit nu. namelijk een heel leuk iets... Soort, oh jee, nou mensen, er gebeuren dingen met de tijd... ...die wij niet kunnen voorstellen. Nou ja, we uh, houden Wouter niet wel. tegen. We houden Wouter niet afscheid tegen. Afscheid neemt vast van de mensen. Ik neem afscheid van iedereen. Uh, bedankt voor het luisteren. Hopelijk vonden jullie het uh, interessant. En uh, ja. dit was weer een aflevering van De Rode Draad... Ja. ...met Dred uh, met op de achtergrond... ...die uh, veel informatie heeft doorgegeven... ...over ADHD... Ik wist ...en, dat helemaal niet en nog wat dingen... ...dus voor iedereen... ...de, de chat is best wel interessant... ...en uh, Ojaski, uh, Ojas... ...die gaat uh, zometeen verder... ...ik hoop dat het ook een leuke uitzending ja. wordt... ...en uh, misschien uh, kan Wouter... ...een uh, uh, uh, doen... ...een, een uittrootje Floris die heeft de intro bent. ...en uh, Wouter misschien uh, nu Ik de outro bent. Thank you. Uitzending van World Radio uh, dinsdag. Het is de 11e zelfs, 11 maart. Van 7 tot 8 was dit live. En uh, voor ieder ander later in zijn iPod of streaming. Anyway, tot ziens.